Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 Naar voren. De politie heeft 25 rechercheurs ingezet om de kunstroof in Rotterdam op te lossen. Volgens een politiewoordvoerder wordt dat aantal rechercheurs gewoonlijk alleen ingezet bij moordzaken. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteden de afgelopen avond aandacht aan de zaak. In de uitzending riep de politie getuigen nogmaals op zich te melden. De beelden van de beveiligingscamera's in de kunstinstelling zijn inmiddels veiliggesteld. De politie denkt dat er veel meer beelden zijn van de roof, bijvoorbeeld van camera's uit de omgeving. Het Art Loss Register, dat wereldwijd gestolen en vermiste kunstwerken bijhoudt, schat de waarde van de gestolen schilderijen tussen de 50 en 100 miljoen euro. Volgens de directeur is dat puur hypothetisch... omdat de stukken niet te verkopen zijn...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 Goedenacht, u luistert naar een speciale uitzending van Omroep WNL op Radio 1, de Holland-Amerika-lijn. Naast het nieuws van binnen de landsgrenzen blikken we vooruit in dit uur op het verkiezingsdebat in de Verenigde Staten. President Barack Obama en de Republikeinse kandidaat Mitt Romney zijn voor ons het leidend voorwerp van de nacht. Om drie uur staan beide mannen tegenover elkaar in het CNN-televisiedebat. Daarom beschouwen we met Amerika-deskundige Willem Post voor op het debat... en bellen we naar Washington voor een analyse van onze eigen Wouter Zantingen. Daarnaast hebben we dit uur de nodige aandacht voor het Binnenlandse Nieuws. En wilt u reageren op onze uitzending? Dat kan. Bel naar ons gratis nummer 0800-1121 of twitter naar het WNL-nacht. Bijna iedereen heeft wel een profiel op Facebook of zoekt via Google. Ook criminelen. En de overheid maakt daar goed gebruik van. Zonder dat mensen het doorhebben kan het ministerie namelijk allemaal persoonlijke gegevens opvragen bij sociale media. Maar hoe dat precies zit is nog erg onduidelijk, zegt Bits of Freedom, de organisatie die opkomt voor internetprivacy. Er is zelfs zoveel mis dat de organisatie Bits of Freedom de overheid voor de rechter sleept. We praten erover met de directeur van die organisatie, Ot van Dalen. Meneer Van Dalen, goeienacht. Goeiedag. Ja, waarom klagen jullie de overheid aan? Uh, Wij hebben een uh, zogenaamde uh, procedure gestart uh, op grond van de wet Openbaarheid van Bestuur. En uh, we hebben gevraagd om documenten openbaar te maken waaruit blijkt hoe vaak de overheid gegevens van ons bij sociale media opvraagt. Die documenten die zijn tot nu toe geweigerd, uh, de reden daarvoor is flauwekul. En daarom zijn we naar de rechter gegaan en vragen we de rechter nu om de overheid te dwingen die uh, documenten openbaar te maken. Ja, u zegt die redenen zijn flauwekul. Welke redenen dragen ze aan? Nou, Een van de redenen die ze aandragen is dat openbaarmaking van dat soort gegevens uh, de, het belang van de opsporing zou schaden. He, de gedachte is dan dat als bekend wordt hoeveel, hoe, vaak, uh, de, hoe vaak wordt opgevraagd uh, wie er achter een e-mailadres zit... Of wie er achter een Facebook-adres zit, dat daardoor uh, lopende onderzoeken geschaad zouden kunnen worden. Nou, dat is natuurlijk onzin, want het gaat over geaggregeerde gegevens. Over het totaal aantal opvragingen in een jaar. En niet over de individuele onderzoeken. Daar zijn we helemaal niet in geïnteresseerd. En het grap is ook dat sommige bedrijven uit eigen beweging dit soort gegevens openbaar maken. Bijvoorbeeld Google, die maakt met haar Google Transparency rapport, Report. Maak jij al openbaar hoe vaak uh, overheden bij haar aankloppen om dit soort gegevens uh, te verstrekken? En daarvan zegt de overheid niet dat is verboden. Waarom is dat dan niet een probleem? En terwijl als hij het zelf zou doen, dat wel een probleem. Ja. Om wat voor gegevens gaat het dan voor, ja, voor onze informatie? Uh, we zijn eigenlijk op zoek naar één simpel cijfer. Hoe vaak is bij uh, laten we zeggen Facebook uh, zijn, zijn, zijn, is, is, zijn gegevens opgevraagd over gebruikers. Dus uh, met wie communiceerde iemand, um, uh, wie zijn zijn vrienden, wat waren zijn direct messages. Dat nou, het, gaat, het gaat dus ook echt om pri privéberichten die niet voor iedereen zichtbaar zijn. Precies, ja. Dat, uh, ja inderdaad. Ja, en, en hebben jullie enig idee dan hoe vaak gemeenten uh, die privégegevens opvragen? Uh, nee, dat weet ik niet. Dat is uh, de reden waarom we deze rechtszaak zijn gestart. Het enige cijfer wat we nu hebben is eigenlijk het totaal aantal opvragingen en taps. Wat in 2011 en in 2010 is, uh, is uh, gezet. Maar dat maakt geen onderscheid tussen taps bij sociale netwerken, taps bij telefonieproviders, uh, taps bij, uh, bij e-mailproviders, uh, opvraging van gegevens. Daar maakt het allemaal geen onderscheid. Dus daar kan je niet uit afleiden hoeveel uh, gegevens bij sociale media worden opgevraagd. Nee, nou gaat het uh, om, uh, om gegevens die worden opgevraagd bij Google en bij uh, uh, Facebook. Uh, um, is, is het bijvoorbeeld ook bekend, want die organisaties die, die geven aan, hoe, hoe vaak ze gegevens verstrekken, is, is het ook uh -huh. bekend hoe vaak bijvoorbeeld een Hives privégegevens aan de overheid uh, verstrekt? Hives die heeft helaas niet zo'n Google Transparency-rapport. En het zou heel erg uh, goed zijn als zij zeg maar, het Hives transparency report zouden starten. Um, zodat in ieder geval we via die route ook meer openheid over hen zouden krijgen. Wat je wel ziet, en dat vind ik heel interessant... is dat Google um, ongeveer de helft van alle verzoeken om gegevens in Nederland afvist. Omdat ze zeggen, die zijn niet uh, met de juiste wettelijke bevoegdheid gedaan... Ook ze het helemaal zonder wettelijke bevoegdheid gedaan. En daarom worden ze afgewezen. En daar zie je dus al dat het nuttig is om dit soort informatie boven tafel te krijgen. Want je kan daarmee de uitoefening van die bevoegdheden controleren. Nu kunnen we dat niet, want we weten niet hoe vaak het gebeurt. Ja, Dan, dan, ja, dan naar de actualiteit van de dag. Namelijk dat jullie de overheid voor de rechter gaan slepen. Hebben jullie vertrouwen in de rechtszaak? Duidelijk dat de wet openbaarheid van bestuur en het bestuursrecht allebei wordt geschonden. En wij uh, hebben in een duidelijk beroepschrift, uh, naar mijn mening, overtuigend uiteengezet waarom de overheid die uh, stukken openbaar moet maken. En we hopen dat de rechter met ons eens is. Ik, ik zou de rechtszaak niet gestart zijn als ik er niet in geloof. Ja, uh, we, Tot slot. Uh, interessant natuurlijk. We hebben het de hele tijd over gegevens. Jullie willen uh, weten hoe vaker gegevens worden opgevraagd door de overheid. Uh, stel jullie winnen de zaak. Wat gaan jullie met die cijfers doen? We hopen dat het een precedent schept. We hebben in 2001 of uh, ja begin, twee, begin van deze eeuw... hebben wij al uh, een rechtszaak gevoerd over het openbaar maken van tapgegevens. Dus het aftappen van telefonie. Ja. Dat heeft uiteindelijk geleid dat ieder jaar... Het ministerie daarover publiceert. En dat vinden we heel erg goed. We proberen eenzelfde soort uh, gedragsverandering bij het ministerie teweeg te brengen, maar dan op het gebied van het meest belangrijke communicatiemedium van, uh, van deze tijd, namelijk sociale media. De overheid versus Bits of Freedom. Het wordt ongetwijfeld vervolgd. Dankjewel, Ot van Dalen, directeur van de privacy-waakhond Bits of Freedom. Het is negen minuten over twee. U luistert naar Radio 1. Dit is Omroep WNL in de nacht van het tweede presidentiële debat tussen Barack Obama en Mitt Romney. Straks een uitgebreide vooruitblik op dat debat. En uiteraard kunt u de hele nacht ook het debat zelf volgen hier op Radio 1. Maar er is nog meer nieuws. Ja, nieuws om de hoek ook. GroenLinks, Amsterdam en terrasverwarmingen. Ja, een gelukkige combinatie zal dat nooit worden. Maar misschien heeft GroenLinks wel enthousiaste ideeën over de nieuwe stoelverwarming die het Vlinderscafé in Amsterdam, sinds kort heeft. Daar hebben ze speciale kussens op de buitenstoelen. die warm worden als er iemand op gaat zitten. De kussens moeten 95% milieuvriendelijker zijn. dan de doorsnee terrasverwarming. Marco de Goede, gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, wat vindt GroenLinks van deze manier van terrasverwarming? Uh, GroenLinks wordt er heel enthousiast van. Uh, niet alleen heeft deze ondernemer laten zien dat je op een hele creatieve manier het ook nog leuk kan maken. Uh, ik, ik raad iedereen aan om ik ook een, een keer te gaan kijken bij, uh, bij dit café in Amsterdam. Uh, want niet alleen doen ze in een stoelverwarming. Uh, al hun producten worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Het is zelfs ingericht met allemaal duurzame materialen. Dus ik denk uh, een hele goede manier om een welvarende economie te combineren met een duurzame wereld. U wordt wel warm van het idee. Uh, ik word er warm van. Ik kreeg zelfs een beetje rode wangetjes. Want als je ziet hoe leuk het eruit ziet en dat het toch gedaan kan worden... met allemaal materialen die, die beter zijn voor de wereld, en, nou, dat is toch geweldig. Ja, want die kussens, daar gaat het nu om. Wat zijn dat voor kussens? Uh, het, het zijn kussens ja, die je op, op uh, uh, uh, uh, bijna alle banken ziet. Alleen zit daar een, een klein knopje aan. Dat kan je indrukken. En ik heb uh, van de, de, de, de, de mensen die daar werken gehoord dat er twee standen op zitten. Uh, eentje voor de mannen en eentje voor de vrouwen, zeg maar. Want ze kwamen erachter dat dames het over het algemeen wat hoger zetten dan, uh, dan de heren. Um, en als je erop gaat zitten, wordt die warm. En ga je weg, dan gaat die na verloop van de tijd gewoon weer uit. En dat schijnt heel veel energie te besparen. Nou, je krijgt er dus ja, eigenlijk warme billen van. Maar ja, ja. wordt word de rest van je lichaam wel warm? Uh, de rugleiding is ook verwarmd. Uh, dus uh, dat werkt prima. Uh, en als het nou heel koud is, dan krijg je ook nog een dekentje erbij... zodat de warmte ook lekker uh, eronder blijft. Dus uh, hartstikke goed initiatief. Ja, Martijn en ik zijn allebei rokers. Ja. <laughs> en uh, ja, wij vinden het heerlijk om in, ook in de koude tijden ja, te genieten van een sigaretje... als wij uh, in bij een café staan. Mm -hmm. Nou mag ik al niet in een café roken. Tenminste, heel erg vaak niet. Uh, en nu moet ik op een kussentje gaan zitten om het warm te krijgen. Zo'n terrasverwarming werkt dan toch veel beter? Uh, nee, uh, dat werkt om twee redenen niet goed. Nou, ten eerste het milieuaspect. Daar hoeven niet, niet, niet daarover te doen dat het echt stook is voor de buitenlucht. Het is enorm milieuvervuilend. Dus GroenLinks kan je daar iets bij voorstellen, is daar geen voorstander van. En als niemand nou komt, zegt nou laten we dat nou combineren. Je kan buiten roken, Je gaat op een kussentje zitten. Dat wordt elektrisch warm, dat is prima. Tegelijkertijd zien we ook dat als heel veel mensen buiten voor een café gaan staan roken... dat het veel overlast geeft voor de buurt. En dan krijgen we allemaal weer ruzie en moeten terrassen eerder dicht. Dat willen we ook niet, want terrassen horen bij Amsterdam zijn leuk. Dus ik denk dat deze ondernemer het op een hele goede manier doet, eh, waardoor het terras kan blijven bestaan, de wereld wordt gespaard en iedereen toch een leuke avond heeft. Nou, als die kussens zo goed werken, dan zou het toch ook maar zomaar kunnen zijn dat die kussens eh, bij overvloeden gejat gaan worden als mensen langskomen? Ja, dat moeten we zien. Ik, ik, ik, ik heb er ook naar gekeken. Ik zag al dat de stekkers die er aan zitten niet, niet hele gewone stekkers hadden. Dus ik denk dat mensen er thuis niet heel veel aan hebben. Je kan ze ook niet zomaar in, de, in stopcontact uh, steken. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig. Dus ik, uh, ik ga ervan uit dat uh, dat, dat wel meevalt. Ja, uh, de, de gemeente die, die moet wellicht dit soort dingen gaan stimuleren als het er nu ligt. Uh, hoe, hoe kunnen ze dat doen? Uh, wij kunnen... Uh, we hebben het debat hierover een jaar geleden gevoerd over terrasverwarming. Wel of niet. En toen hebben we met de burgemeester afgesproken dat hij gaat kijken wat de milieuefficiëntste, milieuvriendelijkste manieren van terrasverwarming zijn. En die worden dan voorgeschreven aan de, aan de cafés. Nou, uh, Dit is nu een van de eerste ondernemers die met dit idee komt. Er is iemand anders die heeft al het idee gehad om de restwarmte van de bierpomp... De, de, de, de bier moet gekoeld worden, er komt heel veel warmte bij vrij. Je zegt, nou, laat ik dat dan gebruiken om mijn terras mee te verwarmen. Ik denk, dat is ook heel creatief. Hm. Uh, en ik hoop dat het komend jaar nog veel meer mensen komen met verfrissende ideeën. Zodat we op een gegeven moment kunnen zeggen... nou, dat en dat en dat, dat is gewoon een goed idee om het milieu te sparen... en toch een, een leuk terras te hebben. Dan gaan we dat voorschrijven. Die kussens mogen waarschijnlijk ook wel wat kosten, of niet? Heb ik nou gevraagd, maar we kreeg ik geen, geen antwoord op wat het, hm. of wat het rendement is. Dus misschien uh, is dat een taak voor je journalisten als jullie... om dat nog een keer uh, na te vragen. Hm. Ik heb wel begrepen... Dat, het, ...dat de, de stookkosten, de, de, de, zowel in geld als in CO2, echt veel lager zijn dan bij Transformics als we die nu kennen. En bovendien, uh, het café uh, koopt daar ook nog groene stroom voor... Dus uh, de, de CO2-uitstoot is nul. Dat is wel, wel prachtig. als het een groen links ligt, uh, gaan we er allemaal op vooruit? Als het nou, ja, en die ondernemer ook. Hè. De, de, we hebben ondernemers hard nodig om, uh, om de wereld uh, te, te verbeteren. Dat kan de politiek niet alleen. En ik denk dat deze ondernemer dat heel goed begrepen heeft. Ja, nou, duidelijk uh, verhaal. Uh, het kan allemaal een stuk duurzamer. En, uh, en die buitenkussens, uh, die kussens die, uh, die, die warm worden als je erop gaat zitten... zijn een goed begin, uh, denk ik, hè? Ja, het is een pracht, prachtig begin en ik, uh, en ik ben ontzettend blij dat ondernemers de bal oppakken... en met slimme ideeën komen. Win, win, win. Marco de Goede, gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Goeiedag. Het is 14 over 2. U luistert naar de Holland-Amerika-lijn. Een speciale uitzending van Omroep WNL hier op Radio 1. We gaan het straks namelijk uitgebreid hebben over, het, over de Amerikaanse verkiezingen... en het verkiezingsdebat van vannacht. En deze worden natuurlijk ook op de voet gevolgd door Politiek Nederland. Een van de voorbeelden van de geïnteresseerde is Jasper van Dijk. Kamerlid voor de SP en lid van de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Een debat voeren is volgens Jasper het leukste wat er is als politicus. Gek is het niet dat Jasper nu Tweede Kamerlid is. Toen hij klein was speelde hij de grote te televisiedebatten zelfs al na. Rond 1980, ik ben in 1971 geboren. En ik vond het helemaal geweldig die strijd tussen Van Acht en Den El die toen speelde. En ik had een vriendje, David... En wij speelden dat toen na. En daar maakten we dan cassettebandjes, opnamen van. En dat bandje ben ik helaas kwijt en dat vind ik heel erg jammer. Ik vond het heel leuk om te debatteren uh, en discussies aan te gaan. Dat had ik op school ook altijd. We organiseerden ook scholierenverkiezingen, ook op de basisschool. En uh, op de middelbare school ook maatschappijleer. Vond ik altijd leuk om, uh, om politieke discussies aan te gaan. Dus het is niet helemaal gek dat ik nou hier zit. Want hoe is het om hier te zitten, om hier te debatteren in de Tweede Kamer? Dat is fantastisch. Dat is het mooiste wat er is. Zometeen staat het grote en tweede debat tussen Romney en Obama in Amerika op het programma. De vraag is natuurlijk hoe Jasper van Dijk daar als Nederlandse politicus tegenaan kijkt. Nou ja, we hebben natuurlijk het eerste debat gehad wat Romney gewoon beter heeft gedaan: omdat hij uh, scherper was, omdat hij het publiek beter overtuigde. En Obama leek wel een beetje te slapen en uh, was er niet goed bij. Dus iedereen kijkt nu naar Obama: van, uh, gaat hij het vanavond beter doen? Uh, dat is de grote vraag. We weten allemaal dat hij het ontzettend goed kan, namelijk van vier jaar geleden. Hij kan fantastische speeches geven. Hij heeft wat te bewijzen vanavond en ik hoop voor hem dat hem dat lukt. Want als ik als SP'a moet kiezen tussen deze twee heren, heb ik op alle twee heel veel kritiek. Maar dan vind ik Obama absoluut de betere. Hij zei dat hij door zijn partij uh, aan het werk werd gezet. Hij moest een huiswerk doen. Hij moest zich goed voorbereiden. Maar hoe doe je dat, voorbereiden? Dat kan je op allerlei manieren doen. Je kunt natuurlijk gewoon stukken gaan lezen, uh, de plannen van de Republikeinen heel goed uh, bestuderen, zodat je daar kritiek op kan uiten. Je kan ook oefenen. Er is niks mis mee om uh, met uh, collega's te oefenen en heel goed te kijken van wat zijn nou de punten waarop ik zelf aangevallen word en waarop ik een ander kan aanvallen, om te kijken wat zouden reacties kunnen zijn zodat je ook weer de volgende zet kunt bedenken. Want in die zin is debatteren net als schaken. En je moet echt altijd een paar stappen vooruit denken. Als je de mental coach van Obama was, wat zou jij hem nu voor een tips meegeven over avond? Ik zou zeggen, je moet, uh, je moet proberen het publiek echt te overtuigen zoals je dat vier jaar geleden hebt gedaan. Dus je moet toch die, die magic weer proberen terug te krijgen. Waarvan helaas nu wordt gezegd dat hij dat een beetje kwijt is, die magie. Niet te filijn worden, want dat is uiteindelijk altijd onsympathiek. Hè? Als je mensen echt gaat afkatten. Maar wel scherp en overtuigend laten zien dat jouw weg, jouw politieke voorstellen beter zijn voor het land dan jouw tegenstander. En kijk, dat liet hij volgens mij bij het vorige debat liggen, dat hij vergat om Romney aan te vallen. En Romney heeft echt een reeks aan blunders gemaakt. Hè? Door te zeggen dat de helft van de Amerikaanse bevolking eh, no toch nooit op hem zou stemmen omdat hij arm zijn of een uitkering krijgen. Schandalige punten. En daar heeft hij helemaal niks over gezegd. Dat moet je gebruiken, dat soort dingen. Kunnen zij nog iets van ons uh, kleine kikkerlandje leren als politiek? Ik heb wel de neiging om tegen de Verenigde Staten te zeggen van uh, even dimmen bij allerlei uh, operaties die ze uitvoeren. Nou ja, de de Bush-jaren waren natuurlijk heel sprekend daarvoor. Hè? Die agressieve politiek richting het Midden-Oosten, richting Irak, Afghanistan. Het werd één groot drama. Obama heeft dat wel iets verlegd, maar vergeet niet dat die man ook dagelijks met onbemande vliegtuigen... ...boven Pakistan en Afghanistan operaties laat uitvoeren... ...dat er talloze doden vallen. En dat is ook Obama, hoe sympathiek hij er ook uitziet op tv. Hij is keihard hoor in zijn buitenlands beleid. Waar moeten de, ja, de Nederlandse kijkers, de Amerikaanse kijkers, nou op gaan letten? Uh, nou ja, ze, als ze gaan kijken, dan moeten ze gewoon vooral genieten, zou ik zeggen. En laat, laat, laat je maar uh, wel of niet overtuigen door de een of de ander. Uh, iedereen gaat... Kijken naar Obama natuurlijk, dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Iedereen zal kijken: gaat hij zich herstellen van de vorige keer toen het gewoon minder ging? En uh, daar, daarvan kan je alleen maar zeggen: neem een, uh, een lekkere bak chips en een, uh, en een uh, fles cola mee en ga er goed voor zitten. Misschien doen mensen dat ook wel, misschien wel kinderen die willen het morgen naspelen. Wat zijn tips als beginnende debatteren? Uh, richt je op het publiek. Uh... Zorg ervoor dat je je argumenten duidelijk voorbereidt. Uh, je mag ze ook best herhalen. Zorg dat je één heldere boodschap hebt. Um, en laat je niet intimideren door je tegenstander. U luisterde naar een bijdrage van onze verslaggever Jesper Stoffelen. De fans van de band Keen zaten er al een tijdje op te wachten. En vanavond was het eindelijk zover. De Engelse band speelde in een uitverkochte HMH. Freek Verhulst is muziekjournalist en groot fan van deze band. Hij is nog maar net thuis en we willen van hem natuurlijk graag een recensie. Uh, Goedendag, Freek. Goedenacht. Ja, een volgepakt HMH zag Keen spelen. Uh, zeg het maar. Nou, ja... Uh... Britpop, zoals Britpop uh, bedoeld is, uh, lijkt mij. Er um, ja, wordt wel eens uh, schampen gedaan over Keen. Uh, dat het uh, te gelikt is en alles. Uh, maar het, het, het is gewoon 100% uh, Britse charme. En uh, het zijn hele slimme liedjes vaak ook. Uh, hele catchy, catchy refreintjes. Um, ja, en ja, gewoon alles padzuiver. zuiver. Uh, ja, het was een show waar eigenlijk alles in zit. Ehm... Um, en, en ja, op het laatste natuurlijk een hele verrassende toegift nog met uh, uh, Under Pressure van David Bowie en Queen. Um, ja, die hebben ze wel eens vaker uh, gecovert al. Maar ja, het is niet heel veel voorkomend dat die op de setlist staat. Dus dat was wel een mooie afsluiting van de avond. Laten we even voor het gevoel een fragmentje meepikken van Keen. Ja, we worden een van de eerdere hits van Keen, Everybody's Changing. Um, voordat jij vanavond naar de HMA toe ging, wat waren jouw verwachtingen? Um, nou ja, goed, ze hebben natuurlijk uh, ja, dit, uh, dit jaar een nieuw album uitgebracht. Dus ik had wel verwacht dat uh, de show in het teken van uh, dat album ook zou staan, Strangeland. Uh, zeker omdat ze op Pinkpop uh, dit jaar uh, ook eerder al uh, veel van dat album speelden. En dat is, lijkt me ook logisch, omdat je wil dat album toch promoten. Maar ze grepen vanavond ook heel veel terug uh, op de eerste plaat. Hoops en Vers, Wat voor mij toch wel een van de betere uh, popplaten van, uh, van deze eeuw is. En uh, ja, ook uh, de tweede album uh, kwam er eigenlijk heel goed uh, vanaf. Dus uh, ja, ze hebben de, de fans van het eerste uur zeker niet teleurgesteld wat dat betreft. Nee, Feeke, wat een enthousiasme. Uh, Leg ze ja. uit waarom Keen zo'n fantastische band is dan. Nou, Keen... Uh, ja, ik heb sowieso een hele speciale uh, band met Keen, eigenlijk, omdat zijn uh, ja, vers dus hun eerste plaat was eigenlijk de, de eerste CD die ik als, als jongetje uh, van elf uh, toen in de winkel zelf kocht. En sindsdien ben ik ze ook altijd blijven volgen en het is een, een band die je altijd bij je draagt. Ze zijn er als je blij bent, ze zijn er als je, uh, in, uh, als je in de put zit en ze brengen een uh, uh, bepaalde melancholie zonder heel erg zeurderig te worden en... Ja, dat spreekt mij gewoon heel erg aan en het klinkt misschien heel erg standaard, maar ja, ja het is absoluut uh, ja, een band die je altijd bij je hebt eigenlijk. Keen is zeg maar die teddybeer die je bij je geboorte hebt gekregen en die je nog steeds niet los kunt laten. Ja, nou, zoiets iets inderdaad. Ja. Ja. Hoe was het met de akoestiek in de Eindelijke Musical eigenlijk? Nou, uh, het geluid zong af en toe een beetje rond en uh, ik moet zeggen dat de lage tonen wel uh, een beetje overversterkt waren. Hmm. Maar ik heb begrepen dat dat bij de Hama sowieso een veelgehoorde kritiek is. Um, maar voor de rest op de, op de show zelf was er niks aan te merken. Oh. Nou, uh, leadzanger Tom Chaplin, die heeft nogal een turbulent leven. Is uh, niet, uh, niet altijd even goed in nieuws geweest. Verslaafd aan kook, uh -huh. afgekikt. En, en nou zijn er geruchten dat hij weer verslaafd is. Was, was daar iets van te merken? Nou, eh... Um absoluut niet. Of het moet zijn dat hij uh, ontzettend energiek en enthousiast was, maar dan komt het hem alleen maar te goede. Nee, uh, hij heeft natuurlijk inderdaad een, een zwarte periode gehad en toen kwamen ze met die EP Night Train, wat voor de, de Keen fans niet echt een, een hele fijne plaat is. Um, en Ik denk dat, dat Strangeland juist bewijs is dat ze op de weg terug zijn. Daar horen we weer de oude Keen op terug en vanavond was ook weer Keen als vanouds. Dus als, als hij al iets gebruikt heeft, dan is, dan is het iets van coke geweest om net even wat scherper te zijn. Ja. ja Oké. Okay. Ja. Uh, uh, uh, uh, je je twitter ooit: Keen is een van de weinige bands van deze generatie die de net niet-zekerige aanstekerswaai piano-ballet nog beheerst. Mooie zin ja. sowieso al. Leg eens uit. Uh, nou ja, ja, ik denk dat die zin eigenlijk redelijk voor zichzelf spreekt. Het um, is dus wat ik net ook al een beetje zei: ze hebben een, een hele fijne melancholische ondertoon in bijna elk liedje. Uh, en die wordt dan inderdaad. Die is wel enigszins zeurderig, maar niet over de top. En, en dat maakt een liedje heel erg fijn om, om, om te luisteren. Dat maakt een liedje heel erg... Uh, nou ja, wat, dat, dat maakt inderdaad dat teddybeer-effect. Dat je inderdaad af en toe die cd lekker hard opzet. Dat je dan inderdaad lekker uh, mee kunt zwaaien bij zo'n concert. Of mee kunt wuiven met je armen of met je telefoon in de lucht... wat je tegenwoordig heel veel ziet. En uh, ja, dat geeft ook een soort verbondenheid met de mensen om je heen... die allemaal datzelfde gevoel bij dat liedje hebben... En uh, ik denk dat, dat, dat Keen een van de weinige bands is inderdaad die dat tegenwoordig nog uh, op het repertoire heeft staan. Al met al hebben de Keen-fans vanavond kunnen genieten van een optreden van Keen in de Heineken Musical. Uh, Recent Cent, Freek Verhuls, dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan. Dan laten we dan ook maar even luisteren naar Keen. Silenced by the Night is dit op Radio 1. Strangeland, zo heet het uh, laatste album van Keen. En dit was daar de eerste single van Silenced by the Night. Het is één minuut voor half drie. Tijd voor het Nieuwsminuutje. Met Diederik van Zessen. Philip de Winter doet een stapje opzij. De voormalige voorman van de Belgische partij Vlaams Belang... zegt dat vanavond in het tv-programma Pauw en Witteman. Hij reageert hiermee op de nederlaag van de partij... bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen zondag. Vlaams Belang werd ruim verslagen door de Vlaams-nationalistische NVA. Bij een eenzijdig ongeval op de A1 zijn vanavond twee kinderen en een volwassen man gewond geraakt. De man is 39 jaar en komt uit Hollandse Rading. De kinderen zijn 5 en 8 jaar. Ze zaten in een bestelbusje en raakten door nog onbekende oorzaak van de weg. De auto kwam tot stilstand in een sloot. De bestuurder is door de brandweer uit het voertuig bevrijd en hij is met rugletsel naar het ziekenhuis vervoerd. De twee kinderen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Nederland won vanavond de WK-kwalificatie van Roemenië. In Boekarest werd het 4-1. De meest opvallende was die tussen Duitsland en Zweden van alle wedstrijden. Onze Oosterburen verspeelden een 4-0 voorsprong. Het werd uiteindelijk 4 tegen 4. Ook de kraken tussen Spanje en Frankrijk eindigden gelijk. De Fransen scoorden in de blessuretijd de gelijkmaker. Amerika maakt zich op voor het tweede presidentiële debat. Over een half uur kruisen Obama en Romney de Degens. Via de hashtag CNNDebate wordt al volop vooruitgeblikt op het debat. Dat doen wij ook het komende half uur en de hele nacht is het debat hier op Radio 1 te volgen. Dankjewel, Diederik van Zessen. Ja, inderdaad, nog een half uur precies... totdat het tweede presidentiële debat tussen Mitt Romney en Barack Obama plaatsvindt. En daar gaan we het ook het komende half uur alleen nog maar over hebben. Ja, want wij van de WNL Nacht zijn absoluut niet de enigen... die de hele nacht opblijven om het debat te volgen. Ook de collega's van het internet zijn nog steeds wakker. Joran Willigers bedient de hele nacht de knoppen van de website verkiezingenvs.com. Joran, goedenacht. Ja, jullie gaan vanavond de verkiezingen verslaan door middel van een live blog. Hoe gaat dat eruit zien? Um, vanaf drie uur uh, gaan we online. En dan uh, zijn er uh, drie mensen van, uh, van verkiezingenvers.com die um, uh, bijhouden wat de kandidaten zeggen. Die ook gelijk kijken wat, uh, of het klopt is wat ze zeggen. Die er een factcheck overheen kunnen halen. Uh, en ondertussen ook de, de actuele peilingen. Hè, wie wint volgens, de Amerikaans, volgens het volgens de Amerikaanse volk. Uh, dat allemaal in de gaten houden... zodat we zo volledig mogelijk uh, verslag hebben van het debat. Ja, dat betekent dat we dus bij jullie terecht moeten... als we echt alles willen lezen en alles willen zien... en elk feitje gecheckt willen hebben? Zo is dat. Nou, kijk aan. Uh, uh, uh, het, het, het wordt een uh, interessante avond. Het wordt een interessant debat ook. Uh, uh, Mitt Romney staat op dit moment een klein stukje voor in de peilingen... wat niemand tot twee weken geleden verwacht had. Uh, gaat, gaat Obama nou weer zijn comeback maken? Ja, vanavond uh, wordt het wel tijd voor uh, Bullbuck Barack, om het zo maar te zeggen. De president moet echt zijn tanden laten zien. Uh, en ik denk dat hij dat vooral zal doen door Romney al echt als een ongeschikt persoon ook voor het presidentschap neer te zetten. En uh, ja, de nadruk zal leggen op het feit dat er nog onduidelijkheid is over de plannen van uh, de Republikein. En daarmee eigenlijk zegt, uh, geachte Amerikaans volk: Jullie weten helemaal niet wat jullie kiezen als jullie voor Romney gaan. Maar jouw verwachting is dus wel dat uh, Barack Obama hier zijn terugslag gaat maken? Ja, dat, dat is de vraag. De democraten zijn oprecht bezorgd. Uh, het, het, het heeft uh, nou, twee weken twee twee geleden hebben we kunnen zien dat het debat ook echt een race kan veranderen. Aan de andere kant, elke dag in die laatste fase van de campagne is ontzettend belangrijk. Hij, zal, hij is vast ontzettend hard uh, en goed voorbereid weer voor dit debat. De, de president in dit geval. Maar Romney natuurlijk ook. Het is dus voor Romney vooral ja, de uitdaging um, om, om zo sterk te zijn... als hij twee weken geleden ook was. En uh, dus Er staan weer twee sterke kandidaten tegenover elkaar. Wat maakt dit debat anders dan het uh, vorige televisiedebat? Het is een zogenaamd uh, town Hall debate Dat is uh, wel een heel leuk uh, principe. We hebben deze, deze verkiezingen in Nederland eigenlijk voor het eerst meegemaakt... met uh, de bekende mevrouw van Lieshout. Um, dus mensen uit het publiek, nog uh, onbesliste stemmers... Die stellen de vraag aan de kandidaten en de kandidaten moeten daar antwoord op geven. Um, en dat, dat kan, kan tot hele um, ja, verrassende uh, uh, zaken zorgen tijdens het debat. Um, hoe empathisch kan een kandidaat reageren op iemand, op uh, de Amerikaanse mevrouw van Lieshout, die daar haar vraag en haar bezorgdheid uh, toespreekt? Ja, dus het gescripte is er eigenlijk een beetje vanaf. Ja, ja, is er veel meer van af in dit debat. En dat dat zorgt, uh, nou, wat ik wel al zei, voor verrassingen. En dat is twintig jaar geleden ging dat ook met Bill Clinton zo. Um, die maakte daar een ontzettend goede beurt door, uh, door ontzettend empathisch, de bekende woorden I feel your pain, um, door, door dat daar te uiten. En dat gaf hem al zo'n ontzettend goede positieve boost. Wat toen ook een heel groot uh, positief gevolg had voor zijn campagne. Dus misschien gebeurt er zoiets vanavond weer. Ik hoop het wel. Ja, de debatvorm de, de is dus eigenlijk uniek zoals je stelt. Um, wie komt daar dan het beste uit? Wie heeft nou meer empathisch vermogen? Is dat dan echt Obama of, uh, of is dat Romney? Ja, het punt is dat beide kandidaten dat eigenlijk niet echt hebben. Romney heeft dat niet, maar Obama heeft dat eigenlijk ook nooit echt gehad. Um, dus daar moeten ze beide, hebben ze daar waarschijnlijk ontzettend hard voor getraind... hoe ze dat het best kunnen doen. Ik ben benieuwd uh, wie, wie er het best voor heeft getraind. Ja, um, hoe, hoe train je empathisch vermogen? Ja, dat is heel moeilijk. Um, ik denk dat ze vooral gaan kijken hoe kunnen we op de vragen die de mensen stellen... want dat is natuurlijk het probleem met mensen die niet volop in die details zitten... als die vragen stellen. Soms is het ook een beetje een rare vraag. Dus het ligt vooral aan de kandidaat. Ja, hoe kunnen ze die vraag toch ja, voor zichzelf weer een beetje draaien... zodat zij daar... Een sterke punt kunnen maken? Um, en nou, zal het bijvoorbeeld zijn, uh, nou, wat ik net al zei, dat eigenlijk helemaal niet duidelijk is hoe Romney's plannen het, het, het leven van de mens gaat beïnvloeden, kan ik daar weer een heel persoonlijk verhaal aan maken dat uh, ja, Jan Modaal helemaal niet dat straks voor je belasting moet gaan betalen, maar dat de allerrijkste Amerikanen uh, uh, uh, belastingverlagingen uh, krijgen. Ja, tot, uh, het, het is nog een, een minuut of 25 tot het debat. Wanneer begint jullie live blog? Zijn jullie al uh, live? Wij beginnen iets, iets voor drieën, iets voor het debat. Iets voor drieën. Joran Willigers van verkiezingenvs.com. Eh, tien voor drieën dus. Eh, beginnen jullie met jullie live blog. Dankjewel en veel succes vannacht. Ja, hetzelfde. Ja, want de hele wereld kijkt vannacht mee met het debat tussen Romney en Obama. Alle woorden, gebaren en standpunten zullen de komende uren en dagen ook uitgebreid besproken worden. Ja, en wij bij de Weenal Nacht doen dat gewoon ook. Um, bijvoorbeeld, wij letten op uh, het imago. Wij zouden wel eens willen weten hoe het zit met de imago's van zowel Obama als van Romney. Ja, met wie kun je dat nou beter doen dan met een imago-deskundige? Sabet van Veen, goedenacht. Goedenacht. Ja, u kijkt als imago-deskundige naar de tweestrijd in Amerika. Um, hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik kijk daar uh, met heel veel plezier naar. Het is toch... Uh... Ja, het is spannende televisie. Uh, je bent toch benieuwd van wat, uh, wat gaat uh, de ene net beter doen dan de ander. Uh, hoe ze gekleed gaan, nou, dat, is tegen, nee, dat is al uitgekoud. Dat weten we eigenlijk al van tevoren. Dus dat is niet meer zo interessant. Maar wel gewoon, ja, heel, het blijft voor mij in ieder geval heel, heel spannend om naar te kijken. Ja, wij, wij zijn het gewend om uh, ja, met politieke verslaggevers hierover te spreken. Ja. Um, dit is voor ons een vrij onbekend terrein. Het imago van Obama en Romney. Um, waar moeten wij vannacht op letten? Het imago, ja, imago is op zich al uitgevonden in Amerika. Daar zijn ze al zo lang bezig met, met dit item. Hè. Wat trekken die presidentkandidaten aan? Waarom, welke stappen zet je? Alles wordt ingeoefend, ingetraind, ingeoefend. En het lijkt heel natuurlijk te gaan, maar dat imago wordt, uh, wordt opgebouwd. Ja. U, en dat u, wordt uh, met heel veel uiterlijkheden, veel meer uiterlijkheden dan je zo intuïtief zou, uh, zou denken. Het lijkt heel vaak heel natuurlijk, maar het is zo ingestudeerd. Maar wat, wat u zojuist zo, zei... Wat u zojuist zei, sorry, daar wil ik toch even op ingaan. U zei zojuist: uh, we weten natuurlijk al wat ze aan gaan doen. Dan wil ja. ik eigenlijk wil ik het nog even van u horen. Dan kunnen we, kunnen we over een half uurtje controleren of, of het klopt. Ja. Wat, wat heeft Obama nou, vanavond aan? Uh, ik, Obama heeft de vorige keer heeft hij uh, Romney onderschat en uh, had hij een blauwe das aan. Zowel, zeg maar, ze hebben onderzoeken gedaan in Amerika, waar ik al zei, daar uh, daar dus die onderzoeken al jaren uh, uitgevoerd. En dan blijkt dat donkerblauw met wit en rood, die combinatie, denkt 80% van de westerse wereldbevolking, dat je de meest daadkrachtige effectieve leider bent. Okay. Dus dat trek je dan aan als je dat wil uitstralen. Dat, want blauw is eigenlijk heel, uh, veel vriendelijker. Als een uh, regeringsleider naar het buitenland gaat, trekt je bijvoorbeeld eerder een blauwe das aan, omdat je niet bedreigend en niet overheersend wil overkomen ten opzichte van de ander. Dus ik verwacht dat Obama vanavond rode das en heeft donkerblauw pak. Donkerblauw pak staat voor betrouwbaar. Wit staat voor reinheid eerlijkheid. Donkerblauw wit geeft contrasten. Contrasten zorgen voor ook autoriteit. En die rode das maakt het dan af. Okay. En hij heeft ook een weer een energieke dan? uitstraling. Ja, dus ik, verwacht, ik zeg dat Romney dat ook gaat doen, dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan uh, oplossen. Of ze lopen allebei met de rode das. Wordt word er, ja, word er dan achter de schermen nog onderhandeld als ze allebei straks met hetzelfde aankomen? Nou, ik denk niet dat ze uh, een van de twee uh, zal, uh, zal toegeven. Want wat, ook, wat rood doet, rood kun je, heeft ook het hoogste trillingsniveau. Rood geeft je ook een energieke uitstraling. Dus al ben je moe. De vorige keer werd uh, aangegeven dat uh, toch Obama wat futloos overkwam... En juist al ben je een beetje moe, de kleur rood zorgt ervoor dat je minder moe lijkt. En zeker op beeld. Plus, rood zie je altijd, dus je kunt rood niet negeren. Dus fysiek niet. Dus als iemand een rode das aan heeft, gaan je ogen eerder naar de rode das dan naar de blauwe. Dus ik verwacht echt dat Obama vanavond die rode das uh, draagt. Stieren worden helemaal gek van een rode kleur. Die, uh, ja, die, die slaan helemaal op hol. Kan het ook zo zijn dat als Obama Romney in een rode stropdas ziet, dat Obama zeer scherp wordt? Nee, want het waarschijnlijk bij stieren niet zo helemaal te zitten zoals het ons wordt wijsgemaakt. Het is meer het fladderen van de lab die het doet aan de rode kleur. Ah. Bij een stier dan, hè? Bij ons, uh, niet geeft, uh, ons geeft het wel het gevoel dat iemand een krachtiger uitstraling heeft. Ja, dat, dat blijkt dan uit, die, uh, uit de onderzoeken. En, en als je goed kijkt, is dat ook wel zo. Kijk maar eens naar de foto van het vorige debat van Romney en, en Obama die naast elkaar staan. Dan zie je dat je ja, aandacht gaat als dus eerste uit naar Romney. Ja. Als, als we kijken uh, naar, uh, naar de debatten en naar de aanloop naar de verkiezingen. We hebben het nu veel over kleding gehad. Uh, mocht het nog nodig zijn voor een, een van die mannen... Uh, uh, gaan ze dan nog de mogelijkheid hebben om, om echt hun imago nog te veranderen de komende maand? Nee, dat, dat, nee, dat verwacht ik echt niet hoor. Als ze al twee jaar bezig zijn, ik geloof ik weet niet hoeveel miljoenen of misschien miljard dollar ze er tegenaan hebben gegooid. en ze zijn, Nu staan ze nog ongeveer gelijk, dus ik verwacht... Daar niet veel van. En als je ziet welke blunder uh, uh, later, hè zoals hij toen in de tijd genoemd werd, uh, heeft gemaakt met die uitgelekte video van die, uit, van die toespraak voor, voor Rijke Spondes. Uh, ja, als je zo'n blunder kan maken en de mensen blijven nog steeds op je stemmen, dan, uh, dan kun je dus ook het blijkbaar je imago een redelijke deuk oplopen en toch uh, weinig schade aanrichten. Dus ik verwacht. Niet dat er nog heel veel gaat veranderen. Maar als je ziet bijvoorbeeld die, de foto die, uh, waarbij uh, Obama zwart overhemd heeft... en een grijfspak aan die foto die ik heb gemanipuleerd. Ik weet zeker als Obama die kleding zou aantrekken vanavond. Dat iedereen weet, oké, okay, dit is een verloren zaak. Ja, nou, vanavond dus, als het goed is, een donkerblauw pak met een helrode stropdas erop. Nee, uh, ja, <laughs> volgende, ja. We gaan het zien zometeen. Zabeth van Vijn, imago-deskundige, dank u wel. Zoals altijd bij de WNL-nacht hebben wij live muziek. En uh, de deze, deze keer is het niemand minder dan uh, Frank van der Ende. Hij twitterde vanavond. This night I will perform live on Radio 1, soundtracking the Obama versus Romney debate between 2 en 6 am. Ja. Hij is onder het pseudoniem Please Be Frank, onze band van vannacht. Frank, goede goedenacht. Goeienacht. Ja, we begonnen met het voorlezen van een tweet dus. ja, ja. Is uh, social media belangrijk voor je? Heel belangrijk. Ik heb uh, dit project, uh, want ik zie mijn uh, muzikale carrière in projecten. Dit project heb ik eigenlijk echt vanuit de social media gestart. Dus alleen maar met een Facebook en een Twitter begonnen. Op die manier iedere woensdag een gratis trek gereleased... voor de mensen om te downloaden die mij volgden. En uh, ja, het is zo lekker gegaan... dat ik toch deze week maar een echte website heb gereleased uiteindelijk. Hoe lekker? Uh, nou ja, ik sta nu in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Uh, dat is een aardige prestatie die ik niet had verwacht dat hij aan zou komen en mijn agenda loopt helemaal vol met allerlei optredens. Ja. Dus ja, je debuut EP komt eind dit jaar uit. Ja, dat ook nog. Uh, Inderdaad. Hoe heb je die dan uh, bij elkaar gefinancierd? We zijn nu bezig via de website cellaband.com om uh, via crowdfunding uh, geld bij elkaar te krijgen om die EP echt daadwerkelijk op te nemen. Maar je hebt het nog niet? Ik heb het nog niet. Uh, ik ben nu twee weken online op cellaband.com en um, ik uh, wil 3000 euro binnenhalen en we hebben inmiddels al uh, 1200 binnen. Dus dat is aardig voor twee weken tijd. Mm. Ja, en de, de Amerikaanse verkiezingen. We gaan ja. uh, kijken naar het debat zo meteen. Yes. E extra leuk om, om dan op te treden hier? Ja, ach, ik ben echt een heel groot Amerika-fan. Ik heb twee hele mooie reizen door Amerika gemaakt. Ik vind het een prachtig land. En uh, nou ja, goed, ik ben heel benieuwd uh, wie dat de komende vier jaar dan weer... de touwtjes in handen gaat krijgen. Ja, vanavond kan wel eens zo'n uh, beslissend uh, moment brengen vannacht. Uh, is, er, is er dan ook nog, nog, nog iets waar je op hoopt of iets waar je op let vannacht? Nou ja, je hoopt natuurlijk dat, uh, dat het op het scherpst van de snijden gaat. En dat ze echt uh, elkaar... Dus ja, het vuur aan de schenen leggen. Daar dat, dat hou ik heel erg van. Dus ik hoop dat we dat ook te zien gaan krijgen. En moet het Obama worden? Moet het Romney worden? Wie moet er als winnaar vanavond uitkomen? Nou ja, goed, kijk, wij als Europeanen zeggen natuurlijk al heel snel Obama. Uh, maar als je in Amerika rondreist en uh, rondkijkt... dan uh, merk je dat de Romney-sympathieën uh, toch ook erg groot zijn. En uh, ja, ik vind het heel moeilijk om daar een beslissing over te vellen... als Europeaan zijnde, want ja, ik woon niet in het land. Ik heb niet te maken met de problemen van het land. Dus ik kan ook niet het oordeel vellen wie er dan moet winnen. We gaan de aankomende vier uur luisteren naar jouw live muziek en je ja. begint nu. Yes. Uh, wat is jouw eerste plaat? I'm not sleeping, heet deze. I'm not sleeping. Zal ik hem nog even van een aankondiging voor Doe zien? jij dat? Dit is WNL op Radio 1 in de aanloop naar het tweede debat tussen Mitt Romney en Barack Obama. En deze hele nacht wordt muzikaal omlijst door Frank van der Ende, oftewel Please Be Frank. Het eerste nummer heet I'm Not Sleeping. Might be the best night of my life Getting the neighbors real pissed off And screaming our names seem to shut up And I'm not up for sleeping No, I won't be sleeping For once I give it all I got Tonight we will celebrate our love And I'm not up for sleeping No, I won't be sleeping The night I'm calling your names You never heard I'm saying it twice Just to be sure That you won't forget me I wanna stay In your memory got me blurred But One thing I just know for sure, yeah this might be the best night of my life Or Getting the neighbors real pissed off and Screaming our names and to shut up, and I'm not up for sleeping No, I won't be sleeping For once I give it all I got, tonight To celebrate our love And I'm not up for sleeping No, I won't be sleeping Please be frank, I'm not sleeping, hier bij Omroep WNL op Radio 1. En niet getreurd, hij is hier tot zes uur nog. Barack Obama en Mitt Romney nemen op dit moment... nog één keer hun aantekeningen en lijstjes door. Nog dertien minuten en 45 seconden, dan is het zover. Dan nemen de twee kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap... het tegen elkaar op tijdens het televisiedebat van CNN. Ja, en ook Amerika-kenner Willem Post gaat het debat vannacht op de voet volgen. Meneer Post, goedenacht. Ja, goeienacht. Ja, gaat dit nu het allerbelangrijkste debat worden van deze uh, campagne? Ja, nou, we zullen zien. Hè. Het eerste debat was natuurlijk ook heel belangrijk. Want dat heeft uh, toch heel veel veranderd. Uh, Romney was ja, al min of meer afgeschreven hè, door, uh, door vele commentatoren. En ik denk ook wel een beetje door het Obama-team. Nou, in één debat uh, veranderde dat plotseling. Ja, nu is alle aandacht gericht op Obama. Nou, stel je voor dat hij het niet goed doet. Ja, kijk, dat wordt het een historisch debat, want dan krijgt Obama het echt moeilijk. Hè? Romney heeft uh, wat je in Amerika noemt de big mo, de big momentum, de wind in de zeilen. Ja, Obama moet hem stoppen vannacht, want uh, ja, anders wordt het heel moeilijk voor hem. Ja, Mitt Romney heeft echt wel de flow eigenlijk, zoals u eigenlijk ook al stelt. Ja. Um, gaat die flow uh, echt van, van, van grote betekenis spelen vannacht, denkt u? Ja, ik denk het wel. Want we hebben nog maar drie weken te gaan. En uh, ja, kijk, er kijken denk ik toch wel zo'n kleine 60 miljoen mensen naar dit debat hè. En ja, zo'n kans krijg je dus maar heel weinig in die drie weken. Er komt uh, aanstaande maandag uh, nog een debat. Maar goed, dan is het ook gebeurd. En uh, wat ik al zei. Obama moet nu scoren. Het vorige debat was alle aandacht gericht op, uh, op Romney. Hij was de uitdager. En ja, nu lijkt het er wel op hè? Dat, dat Obama de uitdager is. Ja. En, nou ja, nu moet hij echt scoren. Ja, wat, wat voor lessen kan Obama uh, trekken uit het uh, vorige debat? Nou, dat zijn er wel heel veel. Dan noemen ze een paar. <laughs> nou, in ieder geval niet meer naar de grond uh, staren. En niet niet je gedragen als een soort van slaapwandelaar. Want het uh, wat was echt desastreus. Kijk, je kunt zwak presteren. Ja, dit was wel heel erg zwak. We hebben nog nooit... Meegemaakt dat een kandidaat die zo'n grote voorsprong had, ja, dit eigenlijk zo in één keer kwijtraakte door een debat. Nou, en verder is het zo dat uh, Ron die dynamisch was, hè, echt een beetje als, uh, als een soort van, van powerpointer, dat al punten kwam. Dit ga ik doen, dat ga ik doen. Ja, dat kwam heel erg uh, goed over. En ja, Obama moet dus. Uh, aanvallen, maar ook weer niet dat de mensen zeggen van jeetje zeg, dat komt toch een beetje onsympathiek over, zo'n agressief iemand. Dus ja, eh, dynamisch, eh, toch vriendelijk blijven. Ja, en ook uitleggen wat er verkeerd is aan de economische plannen van Romney en wat er zo geweldig is aan wat jij wil als president. Ja, want even, even om ons gedachten op te frissen, waarom viel Obama vorige keer zo door de mand? Ja, ik, er wordt veel over gespeculeerd hè. Er zijn ook wel mensen die zeggen, uh, hij heeft het expres gedaan, want in het tweede debat doe je het altijd beter. En daar schrijven natuurlijk de media de kranten over. En, en de televisiecommentatoren gaan dan die richting uit. Ja, maar is dat, is, dat, is dat logisch? Zou dat logisch zijn om het met opzet slecht te doen in het de nee. eerste debat? Nee, ik geloof daar dus niet in, in zo'n complottheorie. Ach, wat het toch bijna is. Uh, want je enthousiasmeert de, de supporters van de tegenpartij. Ja, dus dat zou toch wel heel erg dom zijn. Nee, ik denk eerder dat het een paar dingen... Uh, zijn adviseurs hebben gezegd... Uh, Mr. President, u moet zich presidentieel gedragen. Nou, heeft hij een beetje te letterlijk opgevat. Ik denk dat het onderschatting is geweest. Ja, kijk, de Obama's zijn een beetje, ik zeg het toch maar voorzichtig, een beetje arrogant... en vinden zichzelf buitengewoon belangrijk. Ja, en, en, en Romney, ach, wie is die Romney nou? Hè? Ze zijn toch een beetje zo het veld ingegaan, zou je bijna zeggen, in voetbaltermen. Ja, en wat ook meespeelt is, als je president bent in je omgeving... iedereen vindt je geweldig. Ja, natuurlijk zal u winnen. Hè? En zo praten mensen tegen hem. Ja. En ja, dan, dan zit je in een soort kokon. Nou, dat hebben we gezien wat, wat dat betekent? Ja, maar in, in, in de VS is het natuurlijk nog wel zo... dat je als zittend president ergens een voorsprong hebt op je, op je uh, tegenkandidaat. Gaat, gaat hij die kaart nog spelen? Ja, ik kan natuurlijk wel zeggen... kijk, als president, uh, ik heb verantwoordelijkheid genomen. Uh, kijk eens wat er de afgelopen vier jaar toch goed is gegaan. Ja, en natuurlijk kan Obama zeggen... kijk, als ik hem was, zou ik zeggen van... in de eerste maand dat ik president was... verloren we een miljoen banen... Nu creëren we er 140.000 de laatste maand. Dus van een min naar een plus. Alleen het, het probleem is voor Obama... als je nu je baan bent kwijtgeraakt... of bang bent dat je hem kwijtraakt... Ja, dan vind je toch dat het te langzaam gaat. En daar kan Ron niet op inspelen. Van Ja, meneer de president, mooie verhalen allemaal. maar nou, we leven nu, vier jaar de tijd gehad. Het moet veel sneller gaan met, met onze economie. U heeft het feest over de gezondheidszorg... Maar ...had maar maar gefocust vooral op de economie. Dus we zullen zien, ik verwacht eerlijk gezegd... Ja, ...het kan ook haast niet anders, want hij kan het wel... ...dat heeft hij bewezen in de debat tegen Hillary Clinton en John McCain vier jaar geleden. Ik verwacht wel dat, ja, dat Obama terugkomt uh, uh, van achter... ...en ja, dan wordt hij de comeback-kind. En dan zal dat het woord zijn van, uh, van de komende dagen wellicht. Nou, even, even in het kort... Um... Ja, en Obama die kan dus uh, zijn troef spelen dat hij al eerder president is geweest... maar het kan dus ook een, een nadeel voor hem zijn... dat uh, Romney eigenlijk uh, uh, fully blank in, de, in dit uh, debat gaat. Ja, want kijk, uh, yes we can. Hè? Uh, dat is, uh, zo lijkt het wel eens een beetje de prehistorie. Hè? Dat is wel heel lang geleden. Ja. Dat was toen natuurlijk veel makkelijker. Hè? Om ja, toch een beetje die magische uitdager te zijn... En ja, nu moet hij zijn beleid verdedigen, En dat is toch wel een heel groot verschil. Meneer Pos, dank u wel. We gaan in de aankomende anderhalf uur kijken uh, naar, ja. naar uh, ja, dit debat, dit tweede televisiedebat ja, tussen Obama <laughs> ja. en Romney. Dank u wel. <laughs> Oké. Okay. Ja, en we blijven nog even voor beschouwen, Want het is nog maar zeven minuten tot het tweede en wellicht dus belangrijkste debat... tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Mitt Romney en Barack Obama. En met wie anders praten we in die laatste minuten tot het debat... dan met onze verkiezingsexpert in Washington. Ja, gaat er in dit debat vanavond uh, geschiedenis geschreven worden? Of wordt het weer zo'n saai debat als twee weken geleden? En hoe zit het met die peilingen? Kan Obama het momentum van Romney keren? In Washington zit Wouter Zantingen en die vertelt ons daar alles over. Wouter, goede nacht. Goedenacht. Ja, kijken er vanavond veel mensen naar dit debat? Uh, nou, dat gaan we even kijken. Uh, het eerste debat is uh, ontzettend veel bekeken: 67 miljoen mensen. Alleen de Super Bowl uh, hebben het uh, afgelopen jaar nog meer mensen naar gekeken. Het grote sportevenement hier. En dat is heel veel in dit land wat ontzettend uh, gefragmenteerd is. waar iedereen dat het eigen ding doet. Uh, er wordt vanuit gegaan dat het iets minder wordt dan het eerste debat, ongeveer 50 of 60 miljoen mensen. En dat komt ook omdat uh, ja, het eerste debat werd nogal uh, saai gewonnen. Wat was er saai? Nou, omdat uh, Obama en, en Romney heel erg op, op leiding gingen, uh, maar ook weer niet echt antwoord gaven. En uh, het was een heel erg droog debat. Ja, het is, het, het, het is niet meteen iets waarvan je zegt van dat wil ik nog een keer uh, anderhalf uur meemaken. Nee, ik denk het. Mensen daarvan zijn afgehaakt. Het uh, vice-presidentieel debat voor uh, als, uh, als, als ander debat dat was bijvoorbeeld veel spannender. Volgens veel mensen, ja. Ja. Nou. Sinds, sinds het uh, debat van twee weken geleden uh, liggen die peilingen heel dicht bij elkaar. Romney die ligt op dit moment nog licht voor op Obama. Wat zegt dat? Ja, dat ligt aan. Kijk, er zijn zoveel opiniepeilingen worden gehouden. Uh, je kunt eigenlijk gewoon de peilingen kiezen. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, maar wie je wil winnen. Er zijn zes peilingen waarin uh, gezegd wordt dat uh, Obama iets meer dan uh, vier punten voorligt. Er zijn ook peilingen waarin je zegt dat Romney voorligt. Inderdaad, als je ze allemaal samen neemt, dan, dan ligt hij net uh, 0,4% voor uh, midden Romney. Uh, uh, maar ja goed, zelfs als je de meerderheid van alle sterren krijgt in Amerika, betekent dat ook niet dat je de verkiezingen wint. Ja, de peilingen waar we het de hele tijd over hebben, dat gaan over uh, landelijke peilingen. Nou, uh, is het zo dat het uiteindelijk gaat om de kandidaat die de meeste staten binnen weet te slepen, en uh, tenminste de meeste uh, punten vanuit die staten eigenlijk? Uh, als je het op die manier bekijkt, staat Romney dan ook voor in die peilingen? Nee, en dat vind ik interessant. Hè? Ondanks dat Romney uh, dan, als je alle peilingen samen neemt, een klein stukje voorloopt, dan uh, is het inderdaad zo dat uh, kijk, per staat het zijn er een aantal kiesmannen... En al die kiesmannen uh, uh, samen uh, dat, uh, die bepalen dan wie de president wordt. En je hebt 270 van die kiesmannen nodig om de verkiezingen te winnen. Nou, nu is het dus zo dat er de dus meeste staten al van tevoren duidelijk is naar wie die gaat. En New York en Californië gaan altijd naar Democraten. Texas bijvoorbeeld gaat altijd naar Republikeinen. En er blijven een paar staten over die echt interessant zijn. En dat zijn de swing states. En Obama doet het interessant genoeg beter in de swing states dan in de meeste andere staten. En zo komt het dat hij op dit moment in de peilingen... Nog steeds al 294 kiesmannen staat. Je moet dus 270 halen tegen 244 voor Romney. Dus het zou nog steeds kunnen dat hij wint, zelfs als hij bijvoorbeeld de meerderheid van de stemmen niet haalt in Nederland. Ja, jij woont in zo'n uh, swing state, uh, Virginia. Waar, waar letten de inwoners van jouw staat naar nou op tijdens het debat van vanavond? Ja, Virginia is een hele unieke staat omdat de uh, werkloosheid hier heel erg laag is vergeleken met heel uh, veel andere staten. Uh, dus ik denk dat hier uh, zaken zoals hoe Romney kijkt naar uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, veel uh, zaken zoals anticonceptie en abortus. Ik denk dat dat heel erg gaat spelen hier. Uh, nog iets waar uh, uh, ook wel interessant is in Virginia is dat uh, mensen heel erg bang zijn voor bezuinigingen met de overheid. Iets waar juist Ronnie voor is. Dat zie je ook wel als hij in Virginia is, dan zegt hij een beetje iets andere dingen over bezuinigingen met de overheid. Dan zegt hij van dat hij uh, alleen maar wil bezuinigen wat natuurlijk niet goed loopt ik denk dat dingen zijn waar mensen opletten hier. Joram Willigers liet ons eerder uh, dit uur, hij is van verkiezingen com, weten dat het debat een iets wat andere opzet heeft dan het vorige debat. Uh, dat uh, de presidentskandidaten bijvoorbeeld uh, rond mogen lopen op het podium en uh, dat er ruimte is voor vragen uh, van uh, ja, normale burgers. Uh, Even eventjes, uh, eventjes jouw uh, kijk daarop. Uh, wat denk jij dat het zal gaan doen met het debat? Ja, het maakt het in principe een stuk minder formeel. Ook al is het natuurlijk niks aan toeval uh, overgelaten. Ongeveer 83 mensen zijn er uh, die uh, nog niet hebben gekozen. Uh, wat uh, interessant is, is dat je dus heel erg gaat zien wat voor karakter mensen hebben. Bijvoorbeeld, uh, Bill Clinton was en ook George W. Bush waren heel goed in dit formaat. Omdat die heel erg goed en sympathiek overkomen bij gewone mensen. Hè? Die lopen naar iemand toe, die leggen de hand op de schouder, die kijken in hun ogen. En de mensen hebben het echt idee van, dit is iemand die mij begrijpt. En dat komt heel mooi op tv over. Ja. Maar, uh, allebei, Romney en, en Obama, die zijn toch wat houteriger. En die hebben toch weer wat moeite met het, uh, met het gewone volk. Daar staan ze toch wat meer vanaf. Zijn ook bij Harvard mannen met, met veel uh, opleiding en, en toch allemaal wat, wat afstandelijker. Ja, het, het is sowieso ook een bijzondere avond. Uh, ik zag het net nog op CNN staan voor het eerst in twintig jaar... een vrouwelijke debatleidster in een, een, een, een van die einddebatten voor het presidentschap. cnn nieuwsanker Candy Crowley, zij is de debatleidster. Er was ook nog wat om te doen. Ja, dat klopt. Uh, Candy Crowley, uh, in principe, uh, is zij als moderator zou zij uh, stil moeten zijn. Want uh, zoals ik al zei, alles is van tevoren geregeld en uh, opgeschreven... hoe het allemaal moet gebeuren... Omdat Obama en Romney houden helemaal er niet van als er spontaniteit is. Ze willen allebei dus uh, uh, voorkomen dat er vragen gesteld worden. waar ze, uh, ja, waar, waar, waar ze niet op kunnen voorbereiden. Maar Kennedy Crowley heeft gezegd dat zij zich daar niet per se uh, aan uh, gehouden voelt. aan al die regeltjes. En dat als zij vindt dat er een vraag anders gesteld moet worden. dat ze dat gewoon gaan doen. Uh, dus ja, daar waren de, de Obama en Romney-kampen helemaal niet blij mee. Dat is natuurlijk een beetje, een beetje vreemd. Ik bedoel, stel je voor dat de president straks gekozen wordt. en hij. Uh, bij hem moeten we ook gaan onderhandelen met, uh, met Poetin. Dan moet je dat ook maar uh, tegen kunnen, een onverwachte vraag. Ja, jij gaat natuurlijk ook kijken naar het debat. Het eerste debat keek je met uh, een groep vrienden. Wat gaat het vanavond worden? Weer een gezellige avond. Ja, ik ga vandaag uh, kijken met de, de vrouw en de hond op de, de, de bankje. Nou, het wordt dus een uh, gezellige avond voor Wouter Zantingen. En we bellen hem uh, na vijf uur bellen we hem terug om uh, eventjes uh, terug te blikken op uh, wat we allemaal hebben gezien. Ja. Dank je wel, Wouter Zantingen. Voor dit moment. En wij gaan straks uh, ook op een bank, denk ik, uh, kijken. Met een uh, zak chips uh, en, een, uh, en een pilsje wellicht. Uh, want de komende twee uur dan zitten hier Diederik van Zessen en Anne de Jong. En ze zitten niet alleen. En ze zorgen voor een hoop context rond het debat. En natuurlijk hoort u het debat zelf. Ook. Blijf vooral luisteren dus naar Omroep WNL hier op Radio 1 naar de Holland-Amerika-lijn. Een speciale uitzending over het verkiezingsdebat in de Verenigde Staten. WNL, de Holland-Amerika-lijn.